RTVM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Nog geen files erover van de ochtend. Spits vijf minuten vertraging op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunten Nieuwmeer. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Dit is ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op Zaterdag. Is Zandvoort op Zaterdag. Met Rob Harms en Benno Veugen. You have your way Benno, ik heb hem alvast opgeschreven, 8 maart. 8 maart. Het uh, jongerendebat. Ja. Samen met Benno Veugel gaan wij meedoen aan het debat. Oh ja. Zou dat mogen, denk je? Nee, nee. Alleen jongeren? Alleen jongeren. Wij mogen alleen maar luisteren en kijken. Oké, oké. Dat was eigenlijk ook mijn insteek. Nou, dan doen we dat toch. Ja. Zeker. Nou, twee kopje koffie. Een kopje koffie. Chocolademelkje. Ja, daarom. Twee uur. Ja, we hadden het net over Fred van den Broek en Bruce Lee. Nou, dat hebben we even doorgetild naar dit uur. En er komt nog een interview bij met Robert van Rijn. En Robert van Rijn is de jongste museumdirecteur van Nederland. En die zit op een hele bijzondere locatie, zijn museum. De museum Mutek heet dat. En dat zit namelijk op het station van Haarlem. Wauw, dat mooie station. Het, ja, precies. Oh, wauw. En het is een interview dat gaat over toegepaste kunst. En daarom ging ik ook naar hem toe. Hè. Zandvoort is één en al kunst. En toegepaste kunst, dat is natuurlijk wel een uh, aparte tak uh, van sport. En, uh, en hij zit op met zijn museum tussen pron 3 en 6. En uh, ja, dat is heel bijzonder. In de oude wachtkamer? of? Uh... Ja, oude wachtkamer nummer 2. Twee, okay, uh, okay. De tweede klasse. En uh, toen hadden we nog allemaal klasses in deze maatschappij. Nou, tegenwoordig hebben we... we beginnen, Nederland begint steeds meer op, een, uh, op India te lijken. Hè? Ook een, een, een, een klasse uh, maatschappij. Uh, en... Uh, dus er uh, is niet iets onvrolijk van te worden. Maar goed, ik wil het wel even gezegd hebben. En die Robert van Rijn, ja, die zoekt vrijwilligers. En toevallig is uh, 2026 het internationaal jaar van de vrijwilligers. Dus dan gaan we het ook over hebben. Nou, en hier en daar een nieuwtje. Want in maart, dat is vanaf morgen, hebben we natuurlijk eind maart de omloop van Zandvoort. Er wordt gewandeld en gefietst. Duizenden mensen komen weer naar Zandvoort om zich hier in het zweet te werken. Dus dat is uh, goed werk. En dus uh, hetzelfde weekend als uh, de Sikwieren? Ja. Zeker, en de nieuwe sponsor natuurlijk, Buco uit Beverwijk. Ja, daar hadden we ook een apart persbericht over. Zal ik er even bij zoeken, ja. Mooi, nou, eerst gaan we weer een lekker plaatje draaien. 1-1, dus op het Duintjesveld, de wedstrijd SV Zandvoort tegen SVW uit Zo, Zodanig gaan we weer eens even kijken bij de verslaggever van ons, Piet Pijper, en zijn hulpje, Jaap Koper, zullen zult het mij even noemen. Hier is de I Kent wait. MUZIEK groep Uit de jaren 80, de New waren dat, met uh, I Can't Wait. Nou, ik hoop uh, dat er inmiddels uh, toch weer gescoord is door uh, SV Zandvoort. Piet, we hoorden net uh, van jou, uh, of althans, ik liet even net voor uh, het uh, nieuws weten... dat het 1-1 uh, stond. Hoe is het op dit moment daar? Het is inderdaad, in de in, in, na-Rus hebben we twee wissels toegepast. En uh, in de 57e was een, uh, een hele mooie kans voor... Uh, voor Castine en die schoot hem in en de keeper die redde hem en uit de corner uh, kwam er een soort scrimmage en een omhaal en uiteindelijk uh, was het Dino uh, Bouchel die het laatste tikje gaf dus dat was 1-1 in de 57e minuut. Inmiddels uh, zijn we dan in de 76e minuut beland en het is uh, over en weer nu wel. Het is natuurlijk nu uh, erop of eronder en we hebben alles gewisseld en uh, ja ook kleine kansjes voor SVW ook. Is, is allemaal, het is allemaal een beetje rommelig met veel overtredingen. Dat is natuurlijk bij zo'n wedstrijd tussen de onderste. Maar het is nu in van een aanval van, oh, van SVW, die schiet hem net over. Dieper Kormen hoeft hem niet iets mee te doen. Dus uh, na uh, nog een kwartiertje te spelen, 1-1. Uh, en dus We spelen nu tegen de toch wel uh, forse zuidwestenwind in. Dus we hebben dat het niet, het, niet echt mee, de handtegenbedrijf wint mee. Maar ja goed, en alles heeft zijn voor en zijn nadelen. We gaan het meemaken, nog een kwartiertje, 1-1, en ik laat horen als ik wat weet. 90 minutes from New York Paris. Just machine to make big decisions. Programmed by fellows with compassion and vision. We'll be clean when the work is done. We'll be eternally free. Yes, and... Deze gouden oude van uh, Donald vegan uh, uh, Benno. Ja, uh, maar stond het wel in het draaiboek, deze muziek Deze, trouw, deze in... draait daar uh, maar door. Uh, oh, uh, deze ja. draait maar door ja ja, door, ja. ja, inderdaad, want ik zit een beetje in het uh, draaiboek. Uh, goed dat je dat zegt. Ja, wat? Van uh, de jaren tachtig en uh, begin jaren negentig. Oké. Dat mapje ja. heb ik even opgezocht. En uh, ja, daar staat zoveel lekkere muziek in. Ja, ja, ja. Nou, dus maar, maar, maar, maar, to ik, be continued. Ik ga terug uh, met jullie naar uh, de jaren zeventig. Tenminste, dat was Madame Toussaint in Amsterdam. Die heeft met trots deze maand een nieuw wassenbeeld van de legendarische vechtsportende acteur en filosoof Bruce Lee euh, neergezet nou, of gemaakt. En onthuld natuurlijk. Bruce Lee leefde van 1940 tot 1973, kan je nagaan. Die man is al zo lang dood. En het is nog steeds een legendarisch figuur voor duizenden mensen, voor generaties lang. En uh, ja, hij heeft uh, diverse films gemaakt uh, en hij, wordt, uh, hij inspireert mensen door zijn filosofie en zijn vechkunst. Daar kwam nog bij afgelopen maandag in Haarlem-Schalkwijk. Ja, het was natuurlijk uh, voorjaarsvakantie. Het eerste material arts event was daar. En uh, hierbij konden kinderen kennismaken met diverse sporten, waaronder kung fu. En zo zijn we weer terug bij Bruce Lee, want zijn eerste kennismaking... Met een vechtsport was Confucius, namelijk een Chinese vechtsport. En Bruce Lee kwam uit China. Vriend van deze radio show, Fred van den Broek, boevend. Zelf al vele jaren deze vechtsport. En dan moet ik er weer even mijn cursor uh, goed zetten. Dus Fred, die, uh, nou, daar moet je geen ruzie mee krijgen. En Fred, die weet heel goed te beantwoorden de vraag: wie was Bruce Lee? Gelukkig voorbeeld voor heel veel mensen. En dat heeft niet altijd te maken met de vechtsport. Wat eigenlijk op de voorgrond staat uh, als we uitspreken Bruce Lee. Ja. Ja, want dan hebben we het over Martial Arts. Maar er zijn zoveel andere mensen die kennis en kunde hebben uitgeput van Bruce Lee. Om eigenlijk hun levensbestaan ja, invulling te geven. Ja. En, en als we even teruggaan in de geschiedenis. Hij, uh, weet jij toevallig waar hij geboren is? Hong Kong. Hong Kong. Oké. Okay. En uh, wanneer? Nou, dat is wel uh, een hele tijd geleden. Dat is in uh, 1940 zo'n beetje geweest. Ja. Uh, veel martial arts mensen die kunnen exacte datums in de tijd stippen. tijdstippen. Tijdstippen ja, <laughs> zo. Ja, ja, ja. D dus, en ik ben daar niet zo heel kundig in. Nee, nee. Dus. Uh, ik weet in ieder geval dat het Hongkong is in 1940. Ja. En hij heeft natuurlijk daarna allerlei stappen weer naar de andere kant van het water gemaakt. Ja, ja, ja. Ja, want ik begreep, zijn vader zat geloof ik in de filmindustrie, waardoor hij ook die filmindustrie inrolde als het ware. Ja, dat was dus eigenlijk al als een uh, jonge jongen van zo'n 6, 7, 8 jaar. Dat hij dus eigenlijk als een soort figurant werd gebruikt in die films. En toen kreeg hij eigenlijk al mee. Hoe moet je het toneel bespelen? Hoe okay. moet je bewegen? Hoe moet je kijken? En ja, in de typische Chinese films hebben ze bepaalde uitdrukkingen. En dat was bij Bruce Lee al heel duidelijk te zien. Dat hij wat ouder werd en nog steeds in die filmindustrie zat met zijn ouders. Hmm. Ja, toen was het wel dat het een mannetje was... wat al uh, zijn vechtkunsten ook op het doek... Een Klein beetje liet zien. Je zegt er zijn vechtkunsten op het doek. Dus hij was bij, blijkbaar bezig ook met zijn vechtkunsten op straat. Ja, kijk, in de Chinese oorsprong is het eigenlijk een soort cult. Hè? Dus, dus je wordt opgevoed met krijgskunst. Oh. met de filosofie van de krijgkunst. En dat is eigenlijk met de paplepel er al in. Ja. En dan is maar net, wat ga je daar daarna mee doen? He, niet iedere uh, martial art, artiest of he, beoefenaar is in de film gegaan. Mm. Bruce Lee die was natuurlijk al een beetje daarmee bekend geraakt en gevoed. En die vond het ook heel fijn om in de spotlights te staan. Mm. Oké, okay. dus uh, het was wel een mannetje. Ja, hij had eigenlijk al dat hij bewust werd van zijn film en, en zeg maar, zijn acteerkunsten, dat hij het publiek heel mooi kon bespelen... en dat hij daar heel veel voor terugkreeg. Ja, ja, ja, ja, ja. ja. Uh, dus het is eigenlijk... Maar goed, als, als je... Hoeveel, nou, ik zat even na te denken over hoeveel films zou hij eigenlijk gemaakt hebben. Heb je enig idee? Nou, als we gaan kijken naar de tijdlijn van de films... wat hij heeft gemaakt... ...heeft hij eigenlijk als uh, kind in heel veel kinderseries in films voor volwassenen... ...maar als kind acteur, speler heeft hij gespeeld. Dus hoeveel films daarvan bekend zijn. Ik zou dat niet weten. Ik heb er zeker een stuk of 7, 8, 9 minimaal voorbij zien komen. Maar wat speelde hij dan in die films? Daar was hij een klein jongetje. Okay. En die steeds ook weer opgroeide. Hè? Dus, dus eigenlijk werd hij later een tiener. En toen begon hij een beetje meer ook op het doek... de bekende mimiek te laten zien wat we eigenlijk herkennen als Bruce Lee. Ja. Dat maar het is... waren bijrollen, denk ik. Het waren eerst bijrollen, omdat het, uh, hij was te jong. Hmm. Hè? Dus dan ben je nog een klein kind en je bent een figurant in de ja. film. Ja, ja. En ineens kreeg hij iets meer speeltijd om ook zichzelf te laten zien als een jonge tiener. Ja, ja. Ben je zelf al als fugurant geweest? Ja. Ja? Jazeker. Leuk is dat. Is het, tenminste, het lijkt mij heel leuk. Ik vind, uh, dat is dus eigenlijk ook weer wat je een beetje meekrijgt als je in de martial arts zit. Je bent uh, beeldend ook aan het uiten. En ja, in sommige gevallen is dat heel handig. Mm. Oké. Okay. Ja, leg eens uit. Ik snap nou, het niet. Nou, net zoals Bruce Lee. Als je hem ziet bewegen in een film... Ja. ja, dan word je al meegenomen door zijn verhaallijn. Door zijn bewegingen. Dat je weet... van, er gaat nu wat gebeuren. Hmm. Of er gaat nu iets voorkomen worden. Ja, ja, ja, ja. Nou, en dat is dus eigenlijk dat... Uh, net als een foto. Hè, dat zegt meer dan duizend woorden. Hè, de uitspraak. Dat heb je dus ook in de filmindustrie. Hmm. Okay. Ik, dus, dus ik heb zelf ook... als ik een instructiefilm maak... dan moet ik duidelijk laten zien... dat er een kennis... Uh, op te doen is, die je zelf kan nadoen. En daarbij ben je natuurlijk niet alleen maar met woorden bezig. Ik nee. zou het spreekwoordelijk uitleggen: ja, dan moet je zelf gaan vertalen, maar het lichaam en de mimiek en hoe dat dan werkt samen. Ja, dat is ideaal. Was hij voor jou eigenlijk ook een, een, een, een voorbeeld? Ik ben schuldig dat ik net als heel veel andere mensen op deze aardbol... Uh, en dan heb ik het niet alleen over de martial arts beoefenaars of liefhebbers... maar ook acteurs die door Bruce Lee eigenlijk hun carrière hebben te danken. Door al die uh, uh, filosofie en daarbij de bewegingsleer... En de mimiek, om het ook weer te vertalen, op film. Hmm. Ja, da daar was ik natuurlijk ook uh, voorstander van. Als jonge jongen gingen wij met z'n allen naar de bioscoop. En binnen twee uur dachten wij dat wij Bruce Lee waren. <lacht> ja. En dan ga je naar buiten en dan ga je het doen. Uh. <lacht> ja. De eerste, de beste uh, oude man, weten we te vinden. Nou, dat, dat, het was meer op, met elkaar, op elkaar. Oh, op Want elkaar. Want we waren ook. allemaal in ene Bruce Lee. Maar ja. ik was beter of mijn maat was beter. En dan gingen we dat wel weer nadoen. Hè? Ja, ja, dus je ja. was geïnspireerd. Oké. Okay. Ja, dat, ja. dat, maar dan is er wel weer heel duidelijk. Ik ben in ene naar de martial art kant echt gegaan. Terwijl ik het al deed en dat was Pinchak Silat voordat ik naar Kung Fu ging. Mijn vriendjes, ja, die hielden van voetballen, een beetje tennissen en niks. Ja. Ja, dus dus dus. Maar we waren wel met z'n allen Bruce Lee. Nou ja, ja, natuurlijk. En die Bruce Lee films, ja, die echte speelfilms. Hij heeft er, ik, ik las ergens, maar 4,5 gemaakt. Ja. En met name die half vond ik wel heel grappig. Maar waarschijnlijk ja. kwam dat door ze plotseling overlijden. Dat, dat is ook correct. Hij heeft hem niet af kunnen maken. Ja. Nee, net zoals een zoon. Maar dat is dus dat de Chinese filmindustrie... Die heeft hem eigenlijk eerder erkend als acteur en ster. Met alles wat hij heeft gedaan in de Martial Art. Die kwamen eigenlijk wat later op de lijn om ook het grijntje mee te pikken van de bekendheid en de mogelijkheden van Martial Art van Bruce Lee en via Bruce Lee. Ja, ja. Dus hij heeft wat meer Chinese films gemaakt, ook waardoor ze hem hebben gezien als een echte man... met martial art, kennis en de filosofie erachter. Later is hij dus eigenlijk net begin jaren zeventig opgepikt... In Amerika. Ja, hè, de vlak. Hollywood. Ja, in de jaren 50 was het meer uh, die Chinese films en dan in ene de martial art films, hè, net zoals Enter the Dragon en al dat soort zaken. Ja, ja. ja, dat was eigenlijk in een en al een stukje cultfilm. Hmm. Maar alles was natuurlijk uh, Chinees gesproken, dat begrepen wij hier niet. Oh ja. Ja, ja, ja, ja. En toen kwam Hollywood, omdat hij ging al naar Hollywood om te laten zien, jongens, ik heb dit, ik wil dit gaan uitrollen. Ja. Die hebben hem niet serieus genomen. Want hij was natuurlijk niet een blanke man. Nee. Hij mocht bijrolletjes spelen in de Amerikaanse series. Ja. Ja, en daar was hij eigenlijk een beetje... Uh, hij is ook heel boos geworden dat hij eigenlijk een keer moest verliezen. Oh. In een serie. Ja, dat. Uh... En dat is niet uh, voor hem weggelegd. Nee. Dus toen was het van, nou luister, dat ga ik niet aan meewerken. Of het wordt een draw. Hè? Dus, dus iedereen hebt gewonnen. Of een padstelling. Niemand gaat door. Er zijn geen winnaars. En anders ga ik die hele uh, scène niet eens doen. Nou, ja. oké. Okay. Want het ja. tast zijn eer aan. Ja, en we gaan natuurlijk gelijk even door naar Duintjesveld. om te kijken bij Piet Pijper. of daar een padstelling is, of iemand aan het winnen is. Of andere zaken. Piet. Hij is in slaap gevallen. Ja. ja, die ja. denk ik ook. Uh... Hallo, Piet. Hé, hey, ik zit gewoon te luisteren naar het hele broersliedverhaal. Ja, nou het is wel spannend hoor, want er dadelijk, gaat deze meneer naar buiten. En dan gaat hij ook uh, Kung Fu Fighting uh, doen. Dus, uh, ja, oké. Okay. Okay. <laughs> nou, ja, hoe is het daar op het Duitsersveld? Want uh, jij ja, ja, kreeg net een bericht, de, het is niet zo leuk. We zitten in, in de overminuten nu. En we staan 2-1 Ja, we, we hebben een hele mooie kans. Die ging op de lat. En even later een uitval van SVW. En die, uh, die gaat via de paal, komt hij ook weer bij de Spritz terecht. En die maakt hem af, dus 1-2. Uh, we zitten in de 90 plus 2 nu en ik denk nog Monique op 2. En dan, uh, ja, dan is het helaas uh, kaas maar geen overwinning en ook geen punt. Nee. Maar, maar we beginnen er nog alles aan te doen. Maar... Dus ik zat eigenlijk gewoon te luisteren naar die meneer. Nou, heel goed. Maar uh, zit het er uh, nog in dat we gelijk uh, gaan uh, spelen? Nou, of, uh... ik, ik, ik, ik denk dat het... We spelen vandaag heel slordig en heel, sommigen heel slecht. En die tegenprijzen ook niet meer maar die... Ja, we stonden, stonden 1-0 achter, dan kom je terug naar 1-1 en dan heb je wat kansen op die 2-1. Dus dan denk je, het gaat goed en we hebben ook een nieuws nieuwe, nieuwe link buiten. Lasse Faas heet hier, dat is een heel jonge jongen, maar Die duurde het fantastisch en die, had, die schoot hem op de wat, die had hem daar een keer moeten schieten. Maar, maar die, die zou nu het gevaar nog kunnen stichten en een water staat er ook nog in. We krijgen nu een vrije trap vanaf voor onze eigen lijn. Naar voren. En dan, dan moet hij nu naar voren gebracht worden. En een lange diepe bal, dat gaat nu ook. Hij gaat richting de positie Zo'n kort bal nog. Bukje water is dat. Oh nee, uh, wel in de richting van de Schaff's, Nee, keeper heeft de bal. Dus dit wordt hem ook niet tegelijk maken. En keeper treuzelt natuurlijk. heeft geen aas om die bal verder in te brengen. Uit trap. Schijt met de is afgelopen. Zo'n twee jaar verloren en dat betekent dat de tegenstander van vandaag onze ranglijst minimaal inhaalt en bijhaalt. En uh, ja, ik wacht op de volgende wedstrijden weer. Ja, ook dat nog Piet. Ja, en als je zelf niet uh, scoort dan uh, valt hij bij de anderen, meestal. Dus, uh... Ja, we waren inderdaad op weg om die uh, gelijkmaker te maken. Maar uh, ja, inderdaad op de, op de voorsprong te maken. En hij valt aan de andere kant, dus 1-2. Uh, Helaas. Nou, uh, volgende ja, keer. Peter, Zo is het, Piet. Dank je wel okay. weer hè, voor deze week. We Oké, okay. okay. uh, uh, dat was uh, Piet uh, Pijper. Nou, we gaan nog even terug naar uh, Bruce Lee. Want uh, ja, het gaat allemaal om de Kung Fu Fighting natuurlijk. Hè. Je kent die plaat wel uit de jaren 70. Ja, ja, ja. Ja, ja die hoort er wel bij. Is. Carl Douglas, hier is Kung Fu Fighting. oh. oh, oh, oh. oh.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 is de tijd echt niet mee voor uh, SV Zandvoort. Laten we hopen op de volgende wedstrijd. Ja, weer uh, verloren momenteel. Uh, of 1-2 is ze daar geworden, Benno. Ja, dat dus, uh, is uh, treurig. Het is dus heel treurig. Je ja. gaat er bijna van uh, kung fu fighten. Ja. Zullen, zullen maar zeggen. Ja. Ja, dat nou, gebeurde vroeger veel op de voetbalvelden. Ja, he. Dat, he. Dat, ja. Vochten, dat klopt. Ja. ja. hoor je eigenlijk ja. niks meer nee. over? Nee, onder de douche zo. Dat mm. ze elkaar te lijf gingen. Oh ja, en, uh, oh, oh, ja, krachtig, ja, ja, <laughs> ja. En, en, en, <laughs> Nou, eh, zeg, we gaan uh, terug naar Fred van den worden net vertellen over zijn YouTube-films. Uh, dat heb ik natuurlijk even nagezocht. En die zijn terug te vinden onder de naam Street Level Systema. En uh, daar zie je Fred uh, in het uh, Groenendalse Bos... met allerlei uh, oefeningen en uh, uitleggen natuurlijk. Dus hartstikke leuk. En uh, nu gaan we verder naar hem luisteren hoe hij vertelt over het icoon Bruce Lee. Fred, we hadden het net over Bruce Lee... en dat hij niet wilde verliezen in een film. Um, maar uh, ja, het was een hele eigenzinnige man, zal ik maar zeggen. Hij had een hele duidelijke visie. Hij wilde uh, in een film wilde die, uh, niet meer dan drie klappen uitdelen... want dan was zijn, uh, zijn tegenstander uitgeschakeld. Uh, maar dat was voor de filmproducent was dat natuurlijk, of de regisseur was het een beetje weinig. <laughs> en, uh, uh, maar hij weigerde gewoon dat. Hè. dat is, uh, ja, Duidelijk, ja. ja. ja dat dat uh, heeft ook weer een, een oorsprong en afkomst. Uh, hij was altijd op straat een beetje de straatvechter. Ja. In China. Dat heeft hem ook in de problemen gebracht. Waardoor hij is verhuisd naar Amerika. Oh, oh, dat speelt ook nog mee. Als jonge jongen. ja Kijk, hij was natuurlijk best wel een mannetje mannetje. Ja. En hij heeft heel veel getraind op een gegeven moment. En toen was het ook zo dat hij voelde zichzelf natuurlijk superieur. En ja. heel sterk. En ja. hij stond bekend dat zijn tegenstander... Tussen de 15 en de 20 min ja, mogelijk 30 seconden uitgeschakeld was. Met dus 2, 3, 4 klappen of schoppen. Ja. En dat was klaar. Dat was voldoende. Alleen ja, film is natuurlijk op een verhaallijn geschreven. Ja. En dat wil je uitbuiten. Het wordt wel een heel kort filmpje dan. Uh, dan dan uh, met één klap en je schakelt uit. Je ja, dan heeft niemand gezien wat je hebt gedaan. Nee, nee. maar dat was ook zo. Hè. Hij ging zo snel. Hij was zo snel. Mm -hmm. Dat de, de cameramensen. Die waren eigenlijk uh, ja. de wanhoop nabij. Want uh, en, en vroegen van. Ja, Bruce. Kan het niet een beetje langzamer? Want we kunnen het niet filmen. Dat. Juist. En ook vanuit meerdere hoeken. Dus hij moest het steeds weer overnieuw doen. Oh ja. Oh. Omdat Bruce, die is natuurlijk. Uh, gaan trainen vinden een hele andere methode. He, want uh, net zoals Tai Chi is al heel rustig. Ja. Naar Kung Fu heb je dat er ook rust in zit. Maar ga je het uitvoeren in de praktijk, dan wil je super snel zijn. Ja. zijn. Zijn eigen vechtsport die hij ontwikkeld heeft, uh, uh, ben even de naam kwijt. Jeet Kundo. Jit Kundo. Ja. het staat ook ergens voor, hè? ik las het. Uh... Ja, ja dat is de hand uh, van de intercepting hand oh. en dat is dus ook wanneer er een, een aanval wordt gemaakt dan ga jij dat rustig begeleiden mm. en dan ga je het sturen. Dus de aanval die ga jij gebruiken om een richting te sturen, structuur te veranderen en het uitschakelen van je tegenstander. Ja. Heel efficiënt, no nonsense, geen overbodige gebaren of uh, uh, rituelen. Klopt. En uh, Dus, dus uh, beheers jij dat ook? Ja. Want jij je kent er ook een paar van verdedigingssport. Absoluut. En dat is eigenlijk ook weer het uh, inspireren door Bruce Lee. Uh, Bruce Lee die heeft op een gegeven moment gekozen voor Kung Fu bij een grootmeester Ipman. Eh, dat is zijn leermeester geweest. En toen heeft hij ook gezien... dat de kunst van de kung fu... natuurlijk ook weer door de oudere generatie... in een rustiger vaarwater heeft gegooid. Hmm. Dus het werd voor Bruce Lee eigenlijk zoiets van... ja, maar dit is eigenlijk meer voor de oude mannenclub. Ja. Ik ben een hele jonge jongen. Eh, want dat was nog ineens 18 jaar. Ja. En hij stond vol van de eh, testosteron... allerlijnen ja. als een puber. ja. ja, ja. Ah. En die wilde gewoon sneller, harder, effectiever, ja. voltreffender te werk gaan. En vandaar dat hij dus allerlei andere martial arts hebt bekeken. Van jiu-jitsu tot karate, judo. Uh, zelfs het vechten met wapens vanuit andere uh, martial arts. En ook zelfs het schermen. Hoe je sneller en effectiever direct net als een degen op je tegenstander kan mikken. Hmm om dat over te brengen naar handen en ledematen, onderarmen, bovenarmen. En zo heeft hij dus eigenlijk gedacht van oké, okay, kung fu is mijn basis. Maar Jeet Kondo, dat is echt mijn stroom. Dat is de invloed van alle Martial arts, wat je heeft gelezen, gezien en ervaren en beproefd, om daaruit te halen wat effectief was voor dat vechtsysteem, het krijgvechtsysteem wat hij heeft bedacht. Ja, ja. Jij noemt martial arts. Ja. Dat is waar, waar, dat is zeg maar de verzamelnaam van de verdedigingssporten. Uh, dan zou ik het eigenlijk als ik ja zou zeggen onrecht aandoen. Want dan laat ik de filosofie en de oorsprong en de gedachtengoed van al die krijgsheren die daar weer achter staan, en dames, uh, uh, om het naar één ding te krijgen. Hmm. Want het is meer hey, Marshall. Hè, dat is dus echt het krijgskunst. Ja, Het ook krijgskunst. Arts. Ja. Dat is dan ook weer van. Uh, het moet kunnen uitgevoerd worden. Ja, ja. Dus ook weer vertaald van. Bewegingen met een doeltreffend effect. Hmm. Oké, okay. nou, dat is heel mooi. En hoe zat het met die... Uh, Bruce Lee wordt, zeg maar, acteur, uh, vechtsporter en filosoof genoemd. Maar waar zat die filosofie dan van hem in? Dat, dat... Hij kwam erachter, tijdens een gevecht... dat hij eigenlijk iets te langzaam was. Iets minder sterk dan dat hij zelf had ingeschat. Oh. En dat is ook herkenbaar voor veel mensen... Want op het moment dat je het in het echtje gaat doen, ja. dan pas word je getest. Ja. Kan je alles wat jij hebt geoefend of in je hoofd hebt qua plan van aanpak, ja. het ook zo uitvoeren. Ja. Als jij iemand hebt die ondergeschikt is aan jou, dan zal het altijd lukken. Nee? Heb jij iemand die op hetzelfde niveau of misschien nog wel net iets beter functioneert... Ja, dan heb je een uitdaging. Hmm. En toen is hij erachter gekomen van... Hey, er is huiswerk te doen. Hij kreeg uh, toch wel iets meer klappen dan hij zou willen. Hè? Hij kon in een mindere korte tijd... ...de tegenstander uitschakelen. Oh, ik kreeg geen klappen, maar het, het duurde hem te lang. In, in plaats van die 15 seconden... ...doe je het gewoon drie minuten. Oh, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. En dan had je al een kopje thee kunnen drinken ja, natuurlijk. Dan had je al heel wat meer kunnen doen. Ja, maar ja. op een gegeven moment ga je je zegeningen tellen... ...dat het je wel weer gelukt is om te overwinnen. Ja. Ja, want het was dat straatvechtertje. Ja. We hebben het nog steeds uit... ...niet de Bruce Lee die we kennen uit de films... Ja. ...maar de eigenwijze jongen... ...die zichzelf wilde bewijzen... ...en die echt trainde voor wat hij deed. Ja, ja. En hij, hij stond dus echt zijn product uit te voeren. Mm. Zijn systeem. En dat is heel mooi. Maar uiteindelijk kwam hij erachter van. Ja nou ik moet best nog wel wat doen. Dus die is in een ene naar alle boeken toegegaan. Tot alle oude uh, filosofen van vroeger. En dan hebben we het over kennis wat al meer dan duizend jaar bestaat. Zo. Dat heeft hij bestudeerd. Tot alles wat in het heden was. Nou, dat doen niet veel mensen. Ja, ja. Daar heeft hij ook zijn trainingtijd aan gekoppeld. En dat is ook waarvoor hij razendsnel werd. Mm. Hij ging dus echt om naar een soort, uh, uh, met, met zijn vingers en met zijn vuisten, naar een soort bijna uh, lichtsnelheid. Zo. Oh, oh, oh. Hij, niet dat het lukt, maar wel dat het zo snel gaat dat de microfoons in de filmcamera's dat niet bij konden houden. Ja, ja, ja. ja, ja. Uh, um... We zitten een beetje aan het eind, uh, Fred, uh, van dit gesprek, uh, hij is niet oud geworden, nee. Zijn broers. Nee, nee, nee, uh, hij heeft de 33 aangetikt en uh, helaas. Hoe, hoe, uh, waar is hij aan overleden, weten ze dat? Nou, dat is eigenlijk nog steeds uh, een ja en een nee verhaal. Want hij had zeker wel met gezondheidszaken uh, te kampen. Omdat hij werd eigenlijk ook door al die films die hij maakte, al die studies die hij deed op het filosofisch vlak. Uh, het uitrollen van zijn scholen binnen Amerika, de uitstapjes naar allerlei andere landen, had hij zoveel stress. Oh, stress. Oh, zoveel stress. Want je wordt in een een beetje uh, product van de maatschappij. Ja. Iedereen wil een stukje van jou ja. en jij wil geven, geven, geven. Uiteindelijk gaat dat ergens in je rug zitten. Krijg je rugpijn, krijg je andere pijntjes en dat werkt uit. Dus daar had hij al flink mee te maken, maar hij nam geen rust. Uiteindelijk zijn er andere lichamelijke klachten ontstaan. Waarvoor hij zijn training heeft aangepast. Om die spierintenties en die aanhechtingen van die pezen. Om dat zo te trainen. Hij heeft zelfs ook onder zware elektrolyse elektroden uh, uh, op zijn lichaam gedaan. Dat verkrampt. En dan ging hij toch nog proberen die slagen te maken waar hij bekend om staat. Om ook door die uh, ...obstakels heen te kunnen werken. Jeetje. Ja, dat, hij ging heel ver. Ja. En uiteindelijk zijn er heel veel andere theorieën uh, losgelaten... ...dat de overheid had iets te vinden van hem. Dus die wilde me ook liever niet in het leven. Ja, ja. Enzovoort. Enzovoort. Komplotten. Van alles wat je kan bedenken. Ja. Maar hij was gewoon opgebrand, als ik dat zo hoor. Ja, en dan heb je ook nog medicaties... ...die voor al dat soort zaken ook meegelden. Ja. En, dus dan heb je verkeerde medicatie. Ja. Geen ja. rust. Uh, je lichaam die gaat protesteren. Je luistert niet. Naar en noem dat allemaal bij elkaar. Ja. En andere theorieën zijn weer van... hij is vermoord. Ja, oh ja. ook. Okay. Nou ja, dus, dus het blijft van alles een beetje... <laughs> ja. in de luw te gaan. Ja, ja. Tot heden weten we het helemaal niet. Nee. Maar hij heeft wel heel veel mooie dingen nagelaten. Ja, en meneer... Zo, zo jong dat hij eigenlijk was. Uh... Ja, ja, en nou weten we niet of dit stuk... wat, Want hij heeft zelfs een, een bedevaartsoord in Hongkong... Oh, ja? waar mensen heel graag naartoe gaan die dit beoefenen. Of die geïnspireerd door hem zijn. Of gewoon door de persoon die hij is, zeg maar vanuit de films. En ja... Als hij bijvoorbeeld gewoon net als onze leeftijd nog door was gegaan... Ja. Ja, dan heb je net als met heel veel acteurs... Uh, net zoals bijvoorbeeld Jean-Claude Van Damme. Ja. Die is ook geïnspireerd door Bruce Lee. Mm. Nou, je ziet nu ook dat hij een beetje weer op zijn retour is, zijn man. En in het begin zaten we allemaal voor de buis om te kijken naar Jean-Claude. Ja. Ja. Nou, en dat had het misschien ook zo kunnen uitwerken voor Bruce Lee. Mm. Dus hij is eigenlijk net als veel artiesten of acteurs in een hele mooie piek... Ja is dit zeg maar uh, zijn nalatenschap. Mm. Zeker, ja, dat was uh, Fred van den Broek... Ja, hij kan wel uh, lekker vertellen, ben, hoor. En, ja, en daarna heb ik nog een bijna, geloof ik, een uur met hem gepraat. Maar dat ga ik dan TCT in mijn eigen programma in gesprek met uh, uitzetten. Ja, wel heel interessant uh, wat je mm. allemaal uh, te zeker, vertellen Zeker, zeker. En ook Over nog Bruce Lee. En uh, Fred vertelt ook, ook hoe heftige casussen of heftige belevenissen voor hemzelf uiteindelijk. Dus, uh, maar goed, uh, uh, houd de sociale media in de gaten. No. Zo so is net weg en uh, de nieuwe single, of de laatste verschenen single van uh, Bruno Mars draaien. Benno, want oh. uh, toen zei lekker hoor. Had je het nou over je komkommer die je aan het eten bent of uh, deze plaats? Uh, ja, uh, alle twee. Alle twee, ja, ja, oké. Okay, ja, ja, okay, ja. okay. Ik studeer voor konijnen. dus ik zit Ja, wel bij. <laughs> uh, dus, ja, wortel erbij, komkommer. Dus geen dier van de week. Uh, ja, dat hebben uh, we al in de studio. Ja, precies. Uh, <laughs> bij schroep, deze. Schroep, hey, we, we kregen uh, allemaal pressberichten afgelopen week. Zelfs gisteren nog eentje over de omloop van Zandvoort. En dat gaat allemaal gebeuren op uh, zaterdag 28 en 29 maart. Dus over een maandje is het zover. Er komen weer vele duizenden mensen richting Zandvoort. En met name naar het circuit natuurlijk, want daar uh, begint het allemaal. Er wordt een, uh, een nieuwe fietsseizoen. Wordt dan op zondag 29 maart... Uh, gaat van start met routes van 40, 80 en zelfs 120 kilometer. Waar moet je in hemels allemaal naartoe dan... Uh, om die 120 kilometer vol te maken, denk ik dan. Je kan je nog uh, opgeven. Dat is, uh, eens even kijken, waar had ik dat nou staan? Zeg, dat is omloop van Zandvoort.nl. Tot en met 26 maart. En in een ander uh, persbericht... staat dat de inschrijving van de 30 van Zandvoort... dan hebben we het over wandelen of hardlopen. Er hebben inmiddels uh, 5000 wandelaars zich al voor ingeschreven. Maar het is nog niet vol... Uh, dus je kan nog terecht. En het, uh, dat gaat natuurlijk allemaal ook over het strand. Het is wel zwaar hoor, over het strand. Als het een beetje mulzand is. Je, je. Ja, zeker weten. Dus, uh, heb, heb je dat wel eens gedaan? Nou, ik, uh, ik, ik uh, blijf altijd op de boulevard. Al dat zand in mijn schoenen. Ik vind het allemaal drie keer niks. Uh, heb je... Als je een beetje een oude lul wordt, hè, dan ga je dat soort dingen allemaal uh, mijden. In ieder geval uh, afstanden 20, 30 kilometer, het kan allemaal. En natuurlijk begint het allemaal, starten we op het iconische circuit van Zandvoort. En je kan je nog steeds uh, opgeven tot en met 16 maart, 30 van Zandvoort.nl Lekker wandelen hier in Zandvoort. Ja, lekker. Zeker weten, Tot to walk and don't look back. It's time Oh, yeah, but I got to keep on walking. I'm walking barefoot. You know. Keep on walking. without going to walk on the back. I keep on walking. Bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle, bicycle, bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride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 bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride All your love, I have